1 uur. Jan van de Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam gaan namenlijsten rond met leerlingen die aanhanger zouden zijn van de Turkse Gulenbeweging of van president Erdogan. Volgens D66 worden de namen ook doorgegeven aan de Turkse overheid. Het parool meldt dat de wethouder onderwijs van Amsterdam over de leerlingenlijsten heeft gesproken met de politie en het OM. Een bedrijf dat wifi van mobiele telefoons uitpeilt om winkelende klanten te volgen, heeft opnieuw een waarschuwing gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder is de privacy in het geding. Winkels willen weten hoeveel klanten er binnen zijn en welke producten ze bekijken. Als een bedrijf Blue Trace zijn werkwijze niet verandert, komen er boetes. Het politiebureau in Drachten wordt sinds vanochtend zwaar beveiligd. Er zijn betonblokken voor het bureau geplaatst en er hangen extra camera's. Volgens de politie zijn er bedreigingen geuit. De politie in Drachten denkt te de weten wie erachter zit en voert ook gesprekken, maar heeft geen bewijs. In de supermarkt in Medenblik zijn twee Duitsers opgepakt... die werden aangezien voor terroristen. Ze zouden lid zijn van een groep van drie leden van de Rote Armee-fractioon... die al jaren worden gezocht. De derde verdachte zat in een vakantiehuisje. Uiteindelijk bleek het te gaan om drie onschuldige Duitse toeristen. De Syrische luchtmacht heeft zware bombardementen uitgevoerd in de provincie Hama in het westen van het land. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten zijn er zeker 17 doden, voor de staatstelevisie tientallen. De bombardementen werden uitgevoerd op gebieden in de provincie die de afgelopen dagen door opstandelingen zijn veroverd. In de Australische deelstaat Queensland wordt het roken steeds moeilijker. Vanaf vandaag mag er niet meer worden gerookt bij bushaltes, taxistandplaatsen, zorgcentra en openbare zwembaden. En in februari komen daar nog meer plaatsen bij als campings en aanlegstijgers. De aanscherping is vooral bedoeld om mensen te beschermen tegen meer roken. Weer eerst nog kans op een bui, van het westen uit steeds meer zon... en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt, maar tot de avond droog... dan 20 tot 25 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A44 Amsterdam-Den Haag... bij Wassenaar 2 kilometer. En op de N3, de Randweg van Dordrecht... is de Merwedebrug in beide richtingen dicht vanwege een storing. Omrijden kan via de A16 en de A15.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 In het eerste uur uh, maakte ik een foutje aan het einde van het eerste uur. Toen zei ik: Nou, we gaan luisteren naar Eugene. Maar dat was helemaal fout. Toen was het Brace. En nu heb ik een hele leuke. We gaan wel naar Eugene luisteren. Maar nu geschreven door Brace. Dat is zo. Nou, I was wrong, baby, I'm letting you know baby. I was as tight as a drum I was only trying to have some fun I must have been the stupid, stupid kind of lover That's what I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 Ik hoop dat ik het zo een beetje goed gemaakt heb. We hebben het niet, Nu heb ik ze van beide gedraaid in ieder geval. <laughs> ja. ja toch? Ja. Goed, we gaan luisteren naar Genesis. En daarna hebben we nog even een klein dingetje van het nieuwsoverzicht... dat we er even tussendoor doen wat er het weekend te doen is. Maar we gaan eerst even naar Genesis luisteren. Genesis met uiteraard Phil Collins. Dave, heb je nog wat te vertellen voor het weekend? Ja, dit weekend, op zondag 4 september, uiteraard is er weer jazz in Zandvoort. Van half drie smiddags tot half vijf. Op, inderdaad, op zondag 4 september is alweer het eerste concert van, jawel, jazz in Zandvoort. Het openingsconcert is er namelijk gelijk en om niet te missen. Dat is namelijk een optreden van de Italiaanse topzak Max Lonata... Hij is geboren in Rome 1972 en wordt beschouwd als een van de grootste saxofonisten van de hedendaagse Italiaanse jazz scene. Hij wordt begeleid op de, door de pianist Rob van Bavel en de bassist Erik Timmermans en slagwerker Frits Landersbergen. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u alle concerten wilt bijwinnen kunt u een passepartout aanvragen voor slechts 100 euro. Reserveren kan door te bellen met telefoonnummer naar 023-531-0631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl of via www.facebook.com slash Krocht. So Jess is in Zandvoort een initiatief in van bassist Erik Timmermans dat hij startte in november 2002, zowel bij het publiek als bij de missies is er grote behoefte aan locatie... waar de muziek op de eerste plaats komt. Theater de Krog beschikt over een vleugel, biedt ruimte... en, max en maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Na afloop van dit concert kunt u voor 9,50 euro genieten... van een mosselmaaltijd of een macaroni-maaltijd... voor wie niet van mosselen houdt. Inclusief natuurlijk dessert... Reserveren is hiervoor noodzakelijk kosten 15 euro. Website www.jessinzandvoort.nl en uiteraard in theater De Krok. Ja, ja. En Dave, weet je waar ik van droom eigenlijk? Ja. Ik droom van een perfect world. Oh, Perfect World van maan. Ik ga nu een verzoekplaatje draaien, maar dat is een verzoekplaatje van mezelf. Die heb ik zelf bedacht. En normaal doet Bart altijd een plaatje voor zijn vriendin Janni. En nou heb ik voor mijn vrouw Jannie een plaatje gedraaid. Ga ik draaien. You are the sunshine of my life. inside als je dat nog zo, zo na zoveel jaar getrouwd nog tegen je vrouw zegt, dan zit het wel goed denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, <laughs> toch? Jij hebt ook een verzoekplaatje. Ja, ik heb nog een lekkere techno dans van senior en junior, en dat is Move Your Feet. Tot de herhaling van het nieuws uit onze regio gaan we even in ILO luisteren. Rock'n'Roll King. Goedemiddag, Dave Hammond hier even met kort overzicht van het nieuws. De bestuurskrachtmeting aan basis van ambtelijke samenwerking met Haarlem. U weet, vorige week werd bekend dat op enkele afdelingen... na de Zandvoortse ambtenaren naar Haarlem zullen verhuizen. Om daar ook in dienst te treden. De uitkomst van door het college gevraagde bestuurskrachtmeting... lag mede aan basis van het collegebesluit... om ambtelijke samenwerking volledig met Haarlem aan te gaan... Het college van BW, de gemeentesecretaris De Griffie... ter ondersteuning van de gemeenteraad... en een aantal ambtenaren om de centrale balie te laten functioneren... blijven in Zandvoort. Maar let op, Zandvoort is en blijft een zelfstandige gemeente... die ambtelijke diensten inhuurt via de gemeente Haarlem. We hebben verder nog de, toch het Strandbungeloos nieuws. Het college van BW van Zandvoort heeft ingestemd... met strandbungeloos op beperkte delen van het strand... Op bepaalde delen van het zandverstrand wordt het mogelijk gemaakt om strandbungalows te realiseren. Zij zullen hun besluit voorleggen aan de gemeenteraad. Het besluit houdt in dat de strandbungalows kunnen worden geplaatst op het Naakstrand ter hoogte van de boulevard Bernard, Vanaf Strandpaviljoen Talasa tot en met Strandpaviljoen Rapanui. Vlak voor de grens met Bloemendaal. Door dit besluit is uitgesloten dat er bungalows dicht bij aangrenzende woningen worden geplaatst. Dit was het nieuws. Goedemiddag. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanochtend wat nattigheid. Vanmiddag droog met zon. Het is vandaag aanvankelijk aan de bewolkte kant... en hier en daar valt nog wat lichte regen. Al vrij snel wordt het droog met steeds vaker de zon. De noordwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Dus een lekker temperatuurtje. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisselend van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij matige, naar zuidwest draaiende wind draait de temperatuur naar een graad of 13. Morgen zijn de wolkenvelden en in de ochtend trekken er weer enkele buien over de regio. Geregeld schijnt ook de zon en bij de meest matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden. Zaterdag is er een buienkans, maar ook geregeld zon. Zondag valt er geruime tijd regen en maandag is er weer kans op een enkele bui. De wind waait uit de westen tot zuidwesten en is vooral zondag zuidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt op alle drie de dagen naar waarde tussen de 20 en de 22 graden. Na maandag is het licht wisselvallig met geregeld zon. Maar ook kans op een enkele bui. Zoals de weerkaarten er nu voor liggen, is er vooral rond woensdag kans op buien. De temperatuur blijft op niveau met kwikstanden tussen de 20 en de 25 graden. Al dus Rico Schreuder.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 Ja, de, de continuïteit is hem weer gewaarborgd. Onze Bart is weer binnen. Met z'n doosje. <lacht> ja, ja, die neemt hij altijd mee. Hè? <lacht> en weet je wat ik altijd tegen Bart zeg? Ik zeg altijd dit tegen Bart. Ja, Dat zeg ik altijd tegen Bart. Don't break my heart. Ja. ja, ik kan Bart al wat jaartjes. Ik kan hem volgens mij al 65 jaar zo'n beetje, Bart. Minder, Nou... Meer dan 60. Ja, meer dan 60. Moet je nagaan. Zo lang is jouw mijn vriend. En dan tegen hem zeggen, don't break my heart. En weet je wat hij dan zegt? Weet je wat hij dan zegt? Nee. Nou, dat zegt hij niet echt, hoor. Maar wij, wij plagen elkaar altijd heel erg graag. Dat vind ik altijd leuk. <laughs> dat vinden wij altijd leuk. Ik vraag altijd, als hij de Beatles eruit hoort, heb je geen echte muziek? Oh. Ja, dat vind nou, ik ook niet leuk, hoor. Oké. Okay. <laughs> nee, dat vind ik ook niet leuk. <laughs> en dan zegt hij tegen mij altijd, nou, dan zoek ik mooi een vervanger voor jou. <laughs> Ja Dave, heb jij nog wat te melden voor het weekend? Is er nog wat leuks te doen? Ik meld me nog één keer voor de Grand Prix parade. U weet, vanaf 7 uur s'avonds op het Raadhuisplein is de optreden van diverse bands. Om half 8 s'avonds is de startparade op het circuit van Park Zandvoort. En op de boulevard is het Classic Park Car parking. Van zaterdag op zaterdag en zondag vanaf 9 uur s ochtends tot avonds 6 uur. Klassiekers tot de bouwjaar 19. 85. Ja, ja, dat is toch wel leuk, dit weekend. Ja. Dit is weer dat is nog een hoop te doen, hè? Een auto-weekend, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> week was het ook BMW, hè? Ja. Oh? ja dat, dat is ook leuk. En er is nog steeds, volgens mij, iets in, in het, uh, de museum ook, hè? Ja. Over BMW, hè? Gaat dat, hè? Dat klopt, dat, uh, speel, dat kunt u ook doen. En ook, uh, daar ben ik ook wel even vergeten, ook het uh, Zandvoors Museum is open ja. tot tien uur. S'avonds. Uh, S'avonds, Ja. Oh. Die doen ook mee met de activiteit op het station. Er staan ook nog uh, infoborden info waar je kunt kijken waar uh, eventuele activiteiten zijn ja, op de race. Ja, ja. historiekamping. Kan, kan jij dat plaatje fax on the run van Sweet? In, ja, dat is ook niet. Weet, nog... weet, weet, weet je waar het over gaat? Ik heb altijd gedacht dat het over een forsje een ging. Dat is helemaal niet waar. Nee. nee. Maar wist je dat er ook nog een andere groep was die die plaat ooit heeft gemaakt? Geen idee. Manfred Men. Oh ja, ik hoor het hierachter. Bart zegt het ook al. Onze lopende <laughs> en ze daar niet aan. Die weet het wel hoor. Nee, nee, het gaat helemaal niet over een fosje. Het gaat over roadies. Ja. En die willen dan wat met de bandleden gaan doen. Klopt. Ja, daar ging het over. Ik, ik heb dat nooit begrepen. Ik heb altijd gedacht dat het over fosjes ging. <laughs> We gaan er even naar luisteren. Muziek. Okay. Ja, volgende week donderdag ziet de programmering er ietsjes anders uit. Tussen de middag is Ruud Jansen weer terug. Ik hoop met Dolly dat ze weer hersteld is. Daarna komt uiteraard natuurlijk onze Bart van den Weer. Met zijn luciferdoosjes. En dan mag ik het weer doen. Muziekboulevard live. Ja, dan ben ik gewoon weer terug eigenlijk bij uh, waar ik eigenlijk hoorde. Trouw hoort het ook eigenlijk. Daarna komt Thomas de Jong met Jong Zandvoort. En samen is er Alternative FM. En dus ik zou zeggen, de daverende van de donderdag is weer terug. En ik ga lekker weer terug.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 Ja, het zit er alweer op. Het, ja. tweede, het tweede uur. Het zit er alweer op. Ja, het is, het is heel erg snel gegaan. Maar ja, zo gaat dat als je het naar je zin hebt. Hè. Ja, en dat is een, het is een ja. heerlijke dag. Dus ja. uh... Dave, ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ik vond het heel erg gezellig weer. Dus uh, ja, misschien volgende week. Misschien zie ik je dan. Ik weet ja. het niet. Dus de programmering volgende week is ietsje anders. We gaan wel een beetje veranderen. We gaan, het gaat veranderen. Het We is, gaan met de tijd mee. Het is eigenlijk weer een beetje ouderwets, eigenlijk. Ja. Hè. Want dat is het gewoon. Goed, we gaan afsluiten met een heel rustige van uh, Toet Stielemans. En uh, oh. ik, ik ga Bart ga ik heel veel succes wensen straks. In, de laatste, in zijn twee uurtjes. Ja. is een fantastische muziek. Dus alle reden om te blijven luisteren. Ik wens u een heel prettig weekend. Want ik hoor u niet meer. En het, het weer wordt fantastisch. En als u nog wat eten bent, eet smakelijk. En graag tot volgende week donderdag van 4 tot 6. Happy weekend. Dankjewel. Doei.